Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Oostvaardersplassen is de afgelopen winter ruim de helft van de dieren doodgegaan. Het waren er bijna 3000. Veruit de meeste edelherten, runderen en paarden werden afgeschoten. Alleen al vorige maand gingen 1155 grote grazers dood, meldt Staatsbosbeheer. Daarvan werden ruim 900 dieren afgeschoten omdat ze te zwak waren. Tegen de leefomstandigheden in de Oostvaardersplassen wordt de laatste tijd veel geprotesteerd. Veel basisschoolleraren zitten nog in de laagste salarisschaal, terwijl ze daar niet meer thuishoren. Dat blijkt uit cijfers van onderwijsinstelling DUO. In 2014 spraken kabinet, schoolbesturen en bonden nogmaals af om groepsleerkrachten beter te betalen. Minstens 40% zou in een hogere salarisschaal moeten worden ondergebracht. DUO zegt dat vorig jaar de teller is blijven steken op een kleine 27%. Kinderen op de basisschool fietsen te weinig, zegt Veilig Verkeer Nederland. Daardoor doen ze te weinig ervaring op met fietsen en dat is gevaarlijk op de weg. Veilig Verkeer zegt dat ouders hun kinderen steeds vaker met de auto naar school brengen, waardoor het bij school steeds gevaarlijker wordt. Veilig Verkeer Nederland denkt erover om lespakketten samen te stellen waarmee kinderen op het schoolplein kunnen leren fietsen. De Japanse Sumo-bond heeft excuses aangeboden aan twee vrouwen die werden weggejaagd uit de Sumo-ring. De vrouwen hadden de ring betreden om een man te helpen die onwel werd. Ze werden door de scheidsrechter gesommeerd om weg te gaan, maar gaven daar geen gehoor aan. De Sumo-ring geldt in Japan als gewijde grond waar vrouwen niet mogen komen omdat ze onrein zouden zijn. De voorzitter van de Sumo-bond zegt nu dat er een uitzondering had moeten worden gemaakt en biedt zijn excuses aan aan de vrouwen. Het weer vanochtend eerst nog bewolkt, vooral in het oosten soms regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt niet warmer dan een graad of negen. Morgen en zaterdag droog, zonnig en warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zo, donderdag 5 april is het alweer. Wat zit je te lachen? Niks. Goedemorgen, Zandvoort. Eh, ja, oh, goedemiddag, Zandvoort. Goedemiddag, hè. Dus alweer 12 uur ja. weer. Goed, het is donderdag. Het is 5 april, dames en heren. En dat betekent onze laatste deze week van Zandvoort Luncht. Yo! Morgen natuurlijk nog alleen, maar dat is dan de sportuitzending van Zandvoort Luncht. En dat wordt ook leuk. Gaan we straks nog even proberen over te praten. kwart over eens ongeveer. Gaan we kijken of we de Master of Sports kunnen bereiken. Voor enig commentaar op de uitzending van morgen. En uh, nou ja, voor de rest uh, hebben we niet zoveel eigenlijk. Alleen het regio-nieuws van half één en half twee. En voor de rest natuurlijk gewoon lekker veel muziek. Attesten in het licht hebben we natuurlijk ook. En dat zijn er wat een aantal vandaag, een stuk of 6, 7 geloof ik. En dan heb ik nog alleen de bekendste ervan uitgekozen. Al die onbekende namen die ik nou me zitten. Maar goed, in ieder geval, uh, we gaan beginnen. Of niet? Gaan we beginnen? Ja, laten we het dan benoemen. Benoemen, hè? Ja, ik vind ik eigenlijk ook. Zijn we als wel als gekomen? We, als we, als we, ja, als hadden we wel thuis kunnen blijven natuurlijk. Hm. Ook weer zo. En Angela is er ook gezellig. Die vervangt Dolly vandaag. Want Dolly zit in een oord waar het iets warmer is dan hier vandaag. Dus uh, ik hoop dat ze het heel veel naar de zin heeft. En het lekker warm heeft daar. En uh, Wij zullen wel kou Oeh, oh, oh, Wat is het koud buiten. Oh, oh, oh. Maar ja, het weekend wordt het warm, heb ik begrepen. Het gaat naar de 18 graden toe, geloof ik. Maar goed, daar hoort u straks meer van over in het uur. Ja, wij eten het weer. Ja. Toch? Ja. Oké. Okay. in het licht. Alan Clark. En heb ik het niet over die zandvorderen? Nee, dit is Alan Clark. Clark, niet Anne Clark, maar Alan Clark. Met uh, dubbel l en a n en dan Clarke, dus hij, heet niet, uh, hij heeft ook nog een E erachter zitten. Alan Clark, uh, bekende man van de band De Hollies natuurlijk, de stem van De Hollies, de zanger van De Hollies, hoewel De Hollies natuurlijk heel veel zangers hadden, want dat was een bandje dat natuurlijk voornamelijk bekend stond om zijn prachtige Close Harmony-zang. En een van de andere grote jongens van de Hollies... was natuurlijk Graham Nash, zeker van de beginperiode. Uh, Alan Clark, eigenlijk dus Harold Clark, zo heet hij eigenlijk... Hij is geboren in Salford, Lancashire op 5 april 1942. Dus de man is 76 geworden vandaag. Nou, van harte gefeliciteerd. Dan maar weer. Het is een Engelse zanger, dat zeiden we al, be, be, vooral bekend geworden uh, van de Hollies. Uh, de basis voor Clark's muzikale loopbaan was zijn ontmoeting in 1948 met medescholier Graham Nash. Ja, dat is je al. Die twee werden vrienden en ontwikkelden geleidelijk eenzelfde muzikale smaak. En toen de twee op de middelbare school zaten in Manchester... begonnen zij de rock'n'roll en skiffelmuziek van de jaren 50 te zingen. En in 1955 noemden zij zich de Two Teens. En het jaar daarna traden ze als de g Tones op. En nog weer later gebruikten zij de namen Ricky en Dane Young... Waarbij Clark als Ricky Young door het muzikale leven ging. In 1959 was Clark voor het eerst de frontman van een grotere groep. De Four Tones heette die. En ook wel Ricky Young werd en de Four Tones. Waarin Clark en Nash in verschillende samenstellingen speelden met bassist uh, Butch Miefen. De drummers uh, Keith Bates. Joe Abrahams en uh, de gitaristen Piet Bocking en Quinn, uh, Derek Quinn. Nou, dat is wel uh, genoeg informatie, denk ik. De man is 76 geworden vandaag. Dus Ellen, van harte gefeliciteerd met je verjaardag, jongen. En als je zin hebt om ons een gebakje te komen brengen... altijd goed, hoor. Angela is wel slagroomgebak. En ik ook, toch? Oh, heerlijk, ja. Ja, toch? Ja. Nou, <laughs> ik hoop dat alle Ellen, niet alleen, maar Ellen dat dus even doet. Gewoon, hè? <laughs> Hartstikke leuk. Gewoon gezellig. We gaan naar de 3 in 1. 3 in 1. Ja, en die is vandaag van T-Rex. Mark Bolden en consorten T-Rex. She's faster than most and she lives on the coast I uh -huh. But she's faster than most and she lives on the coast I uh -huh. I'm a tool pay prince and I give up Tyrannosaurus Rex, zoals het oorspronkelijk heette, uh, later afgekort tot T-Rex, oorspronkelijk dus uh, Tyrannosaurus, dat zei ik al. Uh, Britse rockband uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, opgericht door singer-songwriter en gitarist Mark Bolen. T-Rex wordt wel beschouwd als uh, een van de aller, allereerste belangrijkste glam rock bands. En de simpele popstructuur van de band... is van grote invloed gebleken op latere hardrock, punk en new wave bands. Nou, Tyrannosaurus Rex werd in 1967 opgericht, zei ik al. Samen met percussionist T. Steve Peregrine Took. De artiestennaam komt van een personage uit de in de ban van de Ring-trilogie... En in Londen, en, uh, ze richten in Londen dus een folkband op genaamd Tyrannosaurus Rex. De eerste paar jaren staat de band uh, voornamelijk bekend als hippiegroep met uh, komische psychedelische teksten. Uh, bij optredens uh, zit Bolen uh, op een kleedje met een akoestische gitaar en Toek begeleidt hem dan op bongos. Wel, uh, Bolens vroegere manager uh, Simon Napier Bell maakt wat opname met hen, maar ziet weinig perspectief in hun muziek. In 1968 eh, begint de band een samenwerking met Tony Visconti... die de, band, eh, die de muziek op de plaats zet. Eh, Terrenosaurus Rex brengt de eerste single uit, Deborah, en eh, eerste albums. Eh, in 1970 eh, verandert de zaak... en eh, Kort men de naam in van tot T-Rex. En dan begint ook eigenlijk een beetje de elektrische periode van deze bed. En ook het grote succes natuurlijk. Achter en volgens, horen nu uh, in deze 3-in-1. Get it on, hot love en children of the revolution. Goed, ik doe nog één artiestje in het licht en dan gaan we naar het regio nieuws Ja. Prachtig. Goed, ik zei het al, nog één artiest in het licht. En dan het regio-nieuws. Dus, eh, en wie is die artiest in het licht dan wel? Artiest in het licht. En dat is Agneta Veldkeuk. Dat is jarig vandaag. Neta Veldskuk. Tenminste, ik neem aan dat je het zo uitspreekt. Veldskok, Veldskuk. In ieder geval... Uh, dit was een liedje uit haar, uh, nou, een, een later album uh, van een paar jaar geleden. En uh, was een uh, duet uh, samen met Ola Hakanson. Zo heet die man. Jawel, daar zong ze een duet mee. <lacht> nou, dat is toch leuk. Af en toe zo'n duetje. Hè? Goed. Uh, Agneta, dames en heren, is natuurlijk bekend als die blonde van Abba. Dat uh, is natuurlijk wel bekend. Maar zij werd dus geboren op 5 april uh, 1950. Jawel, dus is uh, even denken hoor, dan moet ik even nadenken. Het is ze 68 geworden vandaag? Ja. 68. Jonge, jonge, jonge. Um, en het is een uh, Zweedse zangeres natuurlijk, maar dat wist u al. Vooral bekend geworden door de bekende band Abba. Uh, voor Abba was Veldskuk al een ster in Scandinavië. En na Abba maakte zij nog een aantal succesvolle soloplaten. En ze is ongeveer vijf jaar jonger dan de rest van dat beentje van Abba. Oh ja, en uh, ga ik u ook nog vertellen dat ze geboren werd in Jönköping. Ja, Jönköping, Ja. Wist oh. je, dat wist jij niet, hè? Nee. nee. Nou, dan weet je het nu. <lacht> <lacht> dan weet je het nu. <lacht> nee, al al nee, daar geboren in Junkerping. Daar kwam een Swedish chef ook vandaan, geloof ik. Maar goed, of zou die uit Stockholm gekomen zijn? Het is trouwens een uh, ja, mooie stad Stokholm. Goed, eens even denken. Wat gaan we doen? Oh ja, nieuws. Ben je klaar voor het nieuws? Ja. Ja? Uh, ik heb helaas geen liedje, want ik kom niet in mijn Spotify. Wat raar. Wat vreemd nou weer. Nou, dan zeg je toch even wat je hebben wil. Dan zoek ik het wel uit, op. Zoek ik het wel even op. Goed, we gaan naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Na vier decennia sluiten de deuren van het Aziatische restaurant Fongli in Zandvoort. Dit tot groot verdriet van de clientele. Hoewel de meeste Zandvoorden spreken over de Chinees, is Fongli behalve dat. Eigenaar en kok Tan, inmiddels 74 jaar, komt oorspronkelijk uit Singapore. En zijn vrouw Meta Tan is geboren en getogen in Zandvoort. Gezien hun leeftijd vindt het echtpaar eh, dat het tijd is om te stoppen. In het restaurant komt een authentieke pizzeria... en vaste gasten gaan Fongli zeker missen. Noord-Hollandse bieren vallen in de smaak. Zo bleek gisteren tijdens de finale van de Dutch Beer Challenge 2018. Verschillende bieren van allerlei brouwerijen uit de provincie... vielen in de prijzen... In de meeste categorieën ging er zeker één brouwerij uit Noord-Holland en vaak nog meer met eremetaal of een bijzondere vermelding vandoor. Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar de website van NH Nieuws. Wie vanochtend wilde tanken in Zandvoort moest even geduld hebben, want een groep herten bezette het tankstation aan de... GA Gerkenstraat. Dat is tegenover het huis in de Duinen. En voor mensen die een beetje haast hadden... was het natuurlijk wel een beetje... Ja, heel vervelend. Want uh, ze kwamen er gewoon niet door. Ze gingen gewoon niet aan de kant. Ja, toch iets te zeggen... voor uh, het beheersen... van de aantallen. De hek moet er toch maar eens komen, hè? Dat hoge hek. We zullen al zo lang over praten. Maar goed. Ja, waar ze niet overheen kunnen springen. Uh, Goed, Vanaf maandag 9 april lezen we weer nieuwe kunsten bewonderen in de ontvangstruimte van Pluspunt uh, aan de Flemingstraat in Zwantvoort. Uh, kunstenares Monique van Hoorn show tijdens deze expositie een verzameling van vooral haar kleinere werken. En wilt u zelf een keer exposeren bij Pluspunt? Dat kan en neem daarvoor contact op met Jolande Goosen.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 Ja, Het begon vandaag een beetje bewolkt en aanvankelijk was een, waren er nog enkele buien. Vanmiddag is het echt te droog en gaat de zon volop schijnen. De wind waait uit het noordwesten en het is, is duidelijk aanwezig. en uh, De temperatuur stijgt naar hooguit een graad of negen. En voor het gevoel door de wind is het beduidend kouder. Vanavond en... Komende nachten is het helder en droog en bij een wegvallende wind koelt het af naar waarde rond het vriespunt. Morgen blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. De wind is matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidoosten en de temperatuur is met een graad of 13 weer beduidend hoger. En Voor het weekend wordt er lenteweer verwacht met temperaturen die richting de 20 graden gaan. Heerlijk. Zijn we aan toe? As we leave the plane in silence And the circle stands alone As the druids turn to stone Yeah en toen was ze geheel en al verrast, want ze wist niet wat het was. <laughs> nee. Ja, dus, uh, ja, jij kon niet in dat, uh, in dat ding komen. Nee. Dus nou ja, dan hebben we een probleem natuurlijk. Ik kan niet in mijn stream komen. Nee, ik weet niet wat dat kan. Maar goed, nee. in ieder geval, nou, dit vond jij vast wel mooi. Ja, dit vind ik geweldig. Oké, okay. goed. Uh, we hebben hem van de week ook al een keer gedraaid. Eigenlijk deze meneer. Arjen Lucas uh, was dit namelijk. Hey, Arjen. Uh, uh, maar dit was van een nieuw album. En het nummer het heette The Druids Turned to Stone. En dat is de muziek waar ik Ansela wel voor wakker kan maken. Probeerde het nog genoeg ja. kreeg gelijk een klap in mijn gezicht. Nou ja, oké, okay, dat hoef ik ook niet <lacht> meer te, mee te doen. ik ook niet meer doen. Maar goed, uh, Sam, uh, nou, dit was het liedje van de sidekick. En uh, de, ik moest het even snel uitzoeken, dus ik denk nou, pak even dit. Volgende, maar doet ze het weer zelf. Ja, applaus, oké. Okay. Uh, artiest in het licht, ook dat nog. Artiest... In het licht. Het gaat om uh, Wim Kerkhoff. Want, nou, dan heeft. Heb je nog nooit. Rustig nou toch eens even. Rustig gaan we nog Even wat vertellen. Nee. We beginnen gelijk te blaren. <laughs> um, ik moet dat even vertellen. Wim uh, Kerkhoff, daar gaat het om. En die naam die zegt u natuurlijk niks. Maar Wim is jarig vandaag. En uh, uh, hij is de bassist en de keyboardspeler van The Amazing Stroopwafels. Ja, en dan kan je natuurlijk wel iedere keer oude Maas oude oude weg gaan draaien en zo. Maar ik vond deze ook wel eens leuk. Jongens, kom kijken, de wagen staat voor. De dieven worden weggereden. Daar zie je die jongens, hun handen gepoeid. Die heus niet het ergste deden. Vaak is het een jongetje langwekkeloos. Die het deed daarin. De moeders staan aan het station, die stil in een hoekje staan grienen. Lacht nooit als je die wagen ziet staan, je kunt hem gerust wel betreuren. Denk maar alleen wat hij heeft gedaan kan morgen mij ook gebeuren. Wat is het niet vreet als je loopt langs de straat en overal zie je die Denk je hoe mooi is het toch rijk te zijn Want arm zijn wij dan toch misdeelden En als dan je kinderen vragen om brood En je kunt ze ook dat niet eens geven Nou dan steel je maar, want het is voor je kind Die heeft toch het recht om te leven Lach nooit als je die wagen ziet staan Je kunt hem gerust wel betreuren. Tot morgen van mijn oom. Mij ook gebeuren. Ja, die Amazing Stroopwafels, zo heet dit uh, bandje. En Wim Kerkhoff is een van de oprichters uh, van dit Rotterdamse gezelschap. Die uh, af en toe ook nog wel eens op straat tegen kunt komen. Want het zijn eigenlijk van oorsprong een beetje straatmuzikanten. En uh, ja, die zijn toen een keer ontdekt, zijn plaatjes gemaakt. Een grote hit was natuurlijk Oude, Ma Oude Maasweg. Of uh, Manhattan Serenade, zoals het oorspronkelijk heet. En, uh, maar ze, uh, ja, die hadden gewoon leuke Nederlandstalige liedjes. En dit was er een van, een heel oud nummer al, uit de jaren twintig van de vorige eeuw zelfs. De Dievenwagen, uh, die uh, we ook nog kennen bijvoorbeeld van Willy Alberti. Maar dit was een hele aparte versie van deze heren. Wim Kerkhoff dus, de bassist en toetsenist van dit gezelschap, uh, werd geboren op 5 april 1953... En uh, ja, wat moeten we verder over hem vertellen? Nou, Kerkhoff groeide op in Vleidingen en hij behaalde zijn gymnasium-alfa-diploma... waarmee hij geschiedenis ging studeren aan de Universiteit van Leiden. Na vier jaar uh, koos hij echter voor een carrière in de muziek. Eerst in de Rotterdamse countrygroep Circle en later dus in de Amerika met de Amerikaanse zanger... Uh, in de band van de Amerikaanse zanger Joe Bourne. Hij werd bekend met de door hem in 1979 opgerichte band de Amazing Stroopwafels, zoals ik al zei. Die bekendheid verwierven door straatoptredens en met nummers als Ome Kobus en Oude Maasweg. Kerkhof neemt de zang, de contrabas en toetseninstrumenten voor zijn rekening. Daarnaast is hij ook de componist, tekstschrijver, manager en producer van de groep. Sinds 1986 heeft hij zijn eigen platenuitgeverij. En eh, verschijnen de CD's en LP's, singles op zijn label Quico. Nou, de naam verbonden van Kerkhof met Rotterdam blijkt uit de vele liedjes die hij over de stad en de regio maakt. Kerkhof had van 1989 tot 2017 een eigen programma op Radio Rijmond. Goed, collega dus ook nog, hè, collega? Nou, hij is jarig geworden vandaag. Van harte gefeliciteerd, Wim. En dan uh, gaan door met het maken van leuke muziek. Want dat vinden wij dan weer leuk. Goed, um... Oh, dit was niet helemaal de bedoeling. Deze hadden we al gehad, geloof ik. Maak terug. En die is ook jarig vandaag. En Silo uh, Williams, dat is zijn originele naam, werd geboren in Virginia Beach. In uh, Virginia, nou natuurlijk, op 5 april 1973. De beste man is dus 45 geworden. Nou, fantastisch weer. Ook bekend als uh, Skateboard P. En is een Amerikaanse zanger en muzikant. En hij behoort onder andere tot het producersduo producers The Neptunes en de band Nerd. Ja hoort hij ook nog bij, gezellig. En dit was een hele grote hit van hem, van een paar jaar geleden. Uh, Happy Williams kreeg eind jaren 90 bekendheid uh, omdat hij samen met zijn vriend Chad Hugo uh, nummers schreef en produceerde onder de naam The Neptune's. Ze deden in dit jaar onder meer uh, Britney Spears I'm a Slave for You uit 2001, Jay-Z excuse me, excuse me Miss uit 2002, Nelly Hot in Her uit 2002. En Justin Timberlake, het album Justified uit 2002. Ook richtte hij samen met Chad, Hugo en uh, Sh uh, Shay Haley uh, de band Nerd op. En dat schrijf je als N sterretje, E sterretje, R sterretje, D sterretje. Oh nee, geen sterretje meer. Waarmee hij, hij hitscoorde <laughs> als uh, She Wants To Move en Provider. Ook solo heeft Williams een aantal grote hits op zijn naam staan... Uh, samen met Snoop Dogg maakte hij Beautiful uit 2003 en Drop It likes, Like It's Hot in 2004. En samen met Jay-Z Frontin uit 2003. 24-2006 verscheen zijn album In My Mind en hiervan uitgebrachte singles waren Can I Have It Like. Dat uh, samen met Gwen Stefani en in oktober 2005 en in januari 2006 nummer 1 samen met... Uh, New West. En in 2000... nou ja, ga maar door, zo kunnen we nog een tijdje door. En hij werkt ook samen met Madonna. En nog veel meer andere mensen. Goed, dit was dus een nummer 1 hit. Happy, die hoor je nog steeds elke dag. Gezellig. Ferrel Williams. 45 jaar van MUZIEK De laatste van dit uur. Ook een beetje stof uit je oren. Is ook wel eens lekker. Ja, de metal ging niet door van de week vanwege technische storing. Ja. Nou, nou, nu maar een beetje stevig. Hoppa. The love and the nana to bring now nine, nine.